Goedemorgen, beste luisteraars op deze 229ste aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Radio Viva. Wijk hebben we twee zeer interessante, maar toch tamelijk lange tussenkomsten gehad. En in de loop van de wijk komde dus zo hier en daar iemand tegen. En hij zegt, en zeg, ik gerokken maar niet binnen. We hebben geprobeerd uh, dat er nou zoveel mogelijk binnen geraken. Maar we moesten toch alles van dat doordatje zetten. Vandaar de nogal lange inleiding. Wijk is er niet gereageerd op twee woorden die ik opgegeven heb... En wil ik nog al herhalen, wie weet wat een bustgeweer is. En het schijnt dat uh, de schuimwerker dat ook in en zeker de matzers. En hij heeft daar al van zijn leven gehoord, hij ziet van de werk, met de klem toe en op van, het is nogal eigenaardig uitgesproken, hij ziet van de werk en wat willen ze ermee hebben. Maar dan, uh, goeiendagas. Nummer 17 en nummer 18, Verleewijk. Geen tijd gaat waarschijnlijk verdop te reageren. Pak een keer badant, bladzijde 4e steltijd langs de linkerkant, het nummerke van Verleewijk. Tekening 17 en tekening 18. Daar hebben we hebben hem al minstens over aangesproken, maar de, de meningen zijn een beetje verdeeld. Maar we willen toch eerder een horen wat dat is, 17, hoe dat je dan noemt. Want er zijn andere soorten en andere vormen, maar die hebben vandaag een andere naam. En hetzelfde met 18. En A van de wijk, 19 en 20. 19 en 20, venner twee tekeningen, Wat voor een voorwerp is dat dan? Tien is zeker uit de landbouw, bestaan nog altijd, we zijn nog altijd gebezigd. Maar in mindere mate in het groot. Wel, bij de klaan en wat de gelegenheidsboerkers. En nummer 20, dat is zeker iets voor een bepaalde stieleman van in tijd. Voor wijken mijn koek gevraagd en daar herhaal ik nog, we moeten niet te veel opgeven, vertel ons een keer het verschil tussen een mes zoop, een mes en een mesput, Of een mespoelput. put. We hebben er al behandeld in deel 7 van op zijn assen staat en een deel van in, maar het is ter aanvulling. Dat is zo'n beetje het bijzonderste, maar ik zou toch graag 17, 18, 19 en 20 uit Goeiendagas uh, aan bod zien komen, uh, dat is niet zo moeilijk, iedereen kan daarop reageren, maar toch is dat af en toe een misverstand overgelegd dat er verschil is tussen een oerrijk en een oogstrijk, en oogst, daar bedoelen we ermee, graan maar dat is dan voor een andere keer lode uit het klein genoeg uitgeleid. We kunnen toch nog iets zeggen over iets wat uh, vorige week of voor 14 dagen aan bod is gekomen. Wij hadden het uh, over een uh, pekker uh, 14 dagen geleden. Maurice Euniks heeft voor ons zo'n maquette getekend van de pekker. Bedankt Maurice, want daar is heel veel werk aan geweest. Wij kunnen ons nu voorstellen wat een pekker is. Uh, wij uh, hebben daar ondertussen ook de algemene Nederlandse term voor uh, gevonden en dat is een wagenwip. De wagenwip was dus zo'n tuig bestaande uit uh, twee uh, armen zoals hij inderdaad tekent, twee steunen en dan een langer gedeelte dat rond is, een ronde balk met inkepingen en met een soort arm uh, kon men dus uh, die uh, lange ronde balk onder, onder het wiel schuiven en kon men die dan dus eigenlijk opschuiven. Uh, neerhalen die, die, uh, die last, zodanig dat dus het, uh, het geval op die twee poten bleef staan. Dus, uh, we hebben ook een tekening gekregen van uh, Albert van de Slagmolen. Uh, dat is ongeveer hetzelfde, alleen maakt uh, Albert gebruik van kettingen. En wij zien dat dus niet op het origineel van Maurice. en Ik zie het ook niet op de andere tekeningen die ik elders heb gevonden van die wagenwip. Naar het schijnt moeten we ons dan weer gaan richten tot de wagenmakers. We doen een oproep tot de assenaren die nog in het bezit zouden zijn van woorden uit de wagenmakerij. Of mensen die nog vroeger in die wagenmakerij zouden hebben gewerkt om ons uh, te helpen aan woorden eigen aan de taalsfeer van die inmiddels alweer verloren gegaan. Uh, woordenschat uit de wagenmakerij. Hallo. Eindelijk binnen. Ja, ja Herman. No, morgen. Nee, nee. goedemorgen. Goedemorgen. Het ja. is niet gemakkelijk om binnen te zijn. Herman, ja. nee. En nu niet. Dan wat keer... ik hier lijven over doen. <laughs> niet in een keer direct, nou wel, hè. 14 ja. dagen niet binnengeraken en ja. dan in een keer op de slag. Ja, ja. Een uh, stukje... Ah. nee, daar is nog geen echte reactie gekomen op die Twee-wielkar daar. Nee, ja. En, maar we me dat vroeger, zeker vier jaar geleden ongeveer. Ik blaas hè. He. Een spodder. Een spodder, ja. Een spodder. Maar nu heb ik wel discussie gehad met iemand en die zegt, dat is een klein drie wielkark. Maar volgens mij niet. Volgens mij is de spodder dus twee wielen, een grote plank en twee tremelzaal. aan. Het meest eenvoudige ja. rudimentair dus van een kar. Ja. Een spodderken was een klaan. Een spodder, ja. Ben, maar eh, Herman, eh, eh, zeggen ze ook, zagen ze ook niet een tremelker? Een tremelkeerken ja. ook, dat is zeker, ja. ja. Ik ben een keer van de schulft gevallen oh. ja, op een spotter. Daar vol lag met kruid, met krapen. Oh, je viel goed. En ik viel goed. <laughs> <laughs> ik, dat is juist een wat blauwe plekken, maar dat was ja. En we dus, in ons poort stond daar stond een spodder en een tilbury ik ga moet dat nog gezien hebben van eigenlijk lang worden. en en die die spolder, uh, uh, twee wielen past. Uh. twee wielen ja twee ja. grote wielen dus. Ja. En, en een plank een ja. platte plank zelfs zonder zijberdes zijberden ja. ja dus het meest eenvoudige dat je kunt indenken van een kar. ja, ja. ik zal het bijna nou zeggen van de tijd van de Romeinen hè. ja en twee tremels dus aan hè. ja van, van een paard. en geviel van de schulft. Ik viel van de schulft, ja, de schulft daar planken op. van de Canada planken. Maar niet allemaal grot tegen ien, hè? Nee. En en daar kwam dus de rubber. Dat was dus tussen de rubber en de meter tussen. Ja, ja. En dat klonk ik. Dat moest opletten, ja, ja. En ik. En was op dat schulft? Nee, wel een Waar? Een dus, ja. Een oo schulft, ja. Ja. Uh, oer stak er ook op, zeg. Allee, ja, ja, ja, ja. maar oer kost natuurlijk zijn. Hè. Oe, ja, ja. En als het oer was, Herman, herinner dan nog, uh, de opening langs waar ze daar binnen staken? Ja, maar da op dat schulf daar waren verschillende openingen. het ja. Maar zo'n een echt nieuwe dat was dus een was dus één opening, zo was het binnenschoot, ja, ja, ja. hè? En dat ging niet dicht, hè? Nee, dat nee, was nee. geen raam aan of geen nee, deur aan, hè? Nee, nee. nee. Dat ja, was voor een tocht. Dat moest ook trok zijn, dus zeker, ja, dat is. Ja, dat heeft, Ben vorige keer gezegd. Ja, juist. En die grote schuren was het op, op, langs twee kanten met gangen in. Ja, hij sprak van een een gat. Ja, ja. En hoe gangen? En een hoe gang? Ja. ja. ja. Bij ons was dat niet zo heel groot en dat waren, maar dat waren verschillende openingen in. En inderdaad, ja, we dat troegdenen. Dat was volledig plezant vinden spelen. Inderdaad. En je noemde het ook een een, een gat? En die, re, ja, ik niet. Ik, nee. Nee, ik, ik, ik ben zozeer niet in de boerestiel. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Die Spotter, dus dat, dat was ja. mijn reactie. Ik ja, zeg, dat ja. het nu al 14 dagen dat ze daar niet op reageren, ja. en, maar dan zegt er iemand van den Berg mij van de week, dat moest een klein dingetje geweest zijn, een klein driewielkarka, maar volgens onze Peter die sprak altijd vast naar Spotter. Ja, dat ik, ik dacht wel. het juist te zeggen, wij hebben daar inderdaad vroeger al eens over gesproken, de meningen waren toen al verdeeld, ja. en er was een kamp, uh, bestaande mensen die zeiden het zijn er twee wielkjes, en anderen zeiden het zijn er drie. Ah, zo, ja. Ja, zie, misschien, ja, misschien waren er, misschien er wel... wel twee modellen voorhanden, dat is wel mogelijk. kan zijn, We gaan daar nooit uit geraken. Nee. Uh, ja, dan gaan we verder een stukje van de werk zien, of nee. Ja. ja. Uh, het werk schuwen, hè. Ja, he, ja ja ja. En die willen zien dat er werk is hè. He? dat er al goed van de werk zien? Ja ja ja ja. Ik zie van de werk. Oh, zie ja. van de werk. Ja ja, zie van de werk. Um, uh, Karel Lebraart hij dat loten vertelt dat dat ook gezegd werd van matchersknapen of Matters daar ja, ja, dat de, de land niet gratis stond, ja, op hun rug stond. Ah, als die ja, van op, de werk of verkeerd, ja, ja, is die van de werk. Ik <laughs> dus had het... nog nooit goed. Ja, wel, oh, ja, van de werk zien. Ja, ik denk, denk zelf dat ze dit mechan ook zeggen. Ja. ja, ik moet het daar ook wel van. En soms is is ook die beklemtoon, die bekijkt dus het, de klemtoon op, op het voorzitter, van de werkzien. Ja, ja, van de werk. Is die van de werk. Als die van, ja, van werkelijk dat... de klemtoon ja. daarop. Ja, ja. Ja. Van de werk. Niet na naar ja, het werk zien. Uh, Mesop, missing, misput, mispoelput. Ja, mis en missing, dat zou een ver zullen zijn, hè? Zullen pijlen? Nee, nee, nee. Nee. nee. Maar de misput, dat zal meer het liquide zijn, het vloeibaar. Ja? Doordat ik het. En mispoelput, ja, dat is die put van voor aan de missing, waar dat altijd zeker al het vloeibare binnenkomt. Ja. Dat is juist. En ja. dat je kunt uitscheppen met een ja. bijschepper Ja, dat is het kleine putje, hè? De, de putje. Waar dus het, het, het hier dus het vocht inliep. Ja, de ja, dat is de mesboerput. Ja, ja, ja. ja, vroeger was er in, in de binnenkoer van, van een grote boerdera, was er de messink hè? Ja, ja, een grote messink messink in was, de geburen ja, van de stal, hè? Het centrale hè? punt van heel de boel. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, maar inderdaad, naast messink hebben wij meshoop en mesput. Ja, ja, ja. En er is een onderscheid. Ja, mogelijk, maar dan, dan meer voor specialisten. Ja is niet van mij. Eh, goed, dan ga ik nog zelf een paar dingetjes doen hier. Verblesterd het al gaat, waarschijnlijk ja, ook, ja, ja. En smikkelen het al gaat, Smikkelen. Ja, voor, voor uh, smokkelen, smokkelen en snijsteren. snijsteren. Ja. Ja. Smikkelen dus, ja. Ja, ja een ja, variant van smokkelen en smosteren, hè. En goed kunnen bedritsen? Bedritsen, ja. ja. Behelpen. Ik pasde want dat ook al gaat Ja, dat is mogelijk, ja. Dat is mogelijk. Dat heeft, uh, zijn het. plank trekken. Ja, Lies, een is opgegeven. Ja, ja. Paar dus uh, voor mensen dat al die en dat zeggen. Ik kan me nagenoeg betreden. Ja, ik ja. Uh, trek nog maar plan zo. Ja, die gaat betritsen? Ja, ah, ik zeg uh, Ik heb de twee varianten genoteerd, ja. zowel ah. betreden als betreden. Ah, ik ja. zeg bent een D. Maar ik ja, ja, Die twee varianten gaan. bestaan. Eh, uh, Astal bescheid. Ja, Ja. Dat gaat waarschijnlijk. Ja, Astal Bescheid. Ja. Ja. Uh, sommige luisteraars denken dat wij sterk zijn in uh, al wat te maken heeft met, met die scatologie, <laughs> ja, met dat ja. scheiden, ja. maar dat heeft tenminste niks te maken. Nee, nee. Het, is, het heeft te maken wel met schieten. Schieten, ja. Ja, uh, ja je hebt dat verleden week ook gezegd. Ja. Ja, ja, ja, want dan is het als non se gat ook. Ja, ja. <laughs> als non se het is het schaapschuit. Schaap. Ja, ja, Dus schieten, uh, plantsoen. Ja. De, de patatten. Ja. Dat is, uh, plantsoen. plantsoen, Dat geplant zijn nee. Ja. Nee, uh, wacht een keer. Ja. Dat zal een post pakken. Ja, een gang gaan. Een gang gaan. Dat gaan. zal een ja. post pakken. Oh. Goed nog een post pakken. Zo Peter kon er nog zeggen. Ja. Dat is maar niet uitgestoken aan. Goed een post pakken. En het werkwoord Aven, ja. heb ik ook nog een keer gedacht, ik zag een vogel, een mierlong zijn ja. dingen maken. Ja. Zeg daar gaat Aven in de boom. in die betekenis? In die betekenis dus, ah. zijn huisje inrichten. Ja. Ah, ja. ja. Nestel, Aven. Nestel, Aven. Zie daar heeft een mierlong in, of daar heeft een muziek in. Wij ah, ja. zeggen ah, dat, zeg, dat zit niet meer lang. Ja, ja, maar Aven. Ja, die ja, Ik heb er al nagegaan, maar ik, ik sta nog alleen met mijn Aven. Ah ja. Ja. Ah. ja, we kunnen wel de dingen traven als en, maar. Ja, gaat dan, dan Goed, dat in Aven, maar. Dus. Ga dan naar Ga Daven. Dan Aft in Davenboom, daar zit een nee, de, de, meer lang in Davenboom. Dus we zijn vogelliefhebbers ja. vragen, hè? Ja, ja. ja. ja. Misschien men... dat Dolf daar iets over weet. ze zullen dat wel amen. Ja. Eh, aremannekes dat al gehad zijn. Ja, ja, ja. Ja. ja. En dan een spreuk nog, en daarmee stop ik. Een Vravenant en een Pierentant. Een genoegen niet instaan. Ja, kennen we. En dat hebben we al ja. genoteerd. En al genoteerd, ja. Oh, nog één. Ik zal er mijn kat van spreken. Ja, ja. Nee, dat is oké, ik zal er mijn kat van spreken. Dus in de zin van, het wordt niks, hè? Ja, inderdaad, ja. Dus het op ook nul uit. Ja. Voilà, dat was het. Goed, Herman. Herman, bedankt. voor een keer. Tot volgende Tot keer, keer ja. En er is nog iemand. Dan luisteren we. Hallo. Hallo. Ja. Dat is hier van Vermeeren, hè. Ja, meneer Vermeeren. Zijn een je binnengerocht? Ja, was het moeilijk. Ja. Ja. Ja, maar dat ging nog... Van de waanziekte, daar ben ik even van bezig geweest, ja. hè. Ja, ja. Nou, wel. De waanziekte, dat is een tekut aan magnesium. Ja. En dat komt... Met dat, uh, de noige ka op de noor krijgen. En daarmee is daar genoeg dingen in voor de piersen en dan krijg je de waarziekte. Maar dat is ook de kopziekte, zal daar een boer tegenhoor. De kopziekte. Ah ja, dat is hetzelfde. Ja, de, de kopziekte dat, dat is zullen, maar dat is te kut en magnesium. Ah zo? Ja. En zo. dat is dodelijk? Allee? En dat is dodelijk. Ah ja, ja, ja, dat, dat is uh, je gaat lekker stijrenken en zo, hè. Ja. Maar dat is het woordig, ja, ja. Dat is een te kut aan dingen, hè. Oh ja. Eh, waarom zouden ze dat de kopziekte noemen, meneer vermijden? Ja, dat, dat, dat zou ik niet aan hem nu te vragen. Waarom dat dat kopziekten als juist is? Ja, dat... Waasziekte en kopziekte, dat is... Uh, ja. Dat is een heel verschil, hè. Ja. Landziekte. De, er, er, de, zei dat dat niet? Nee, Landziekten. Landziekte. Zeggen ze dat ook van Biesen? Ja. En wat is dat, meneer Vermeijer? Ah, in totaal aan de, de mensen aan de grote pierren en dan moesten ze laten land doen van de, van de grote boeren hè. Ja. maar dan begonnen ze al dat zo land aan alle pierren te kopen ja. zo wat zwaarder als een ezel zo, hè. Ja. en dat waren Russische pierren ja en dat kregen de de landziekte oh, ja? want ik heb dat meegemaakt bij mijn nonkel ik zou dat anders dat niet, niet durven zeggen maar ja. ik heb dat zelf gezien ja. en dat is achter de hè. en thuis werd dat want dat is gevaarlijk, want als je dan niet onderaf mee, Dat was met loismerk, pap, pap, kind, hè. Ja, ja, ah, ja. En daarmee moesten ze dag en nacht altijd op liggen totdat dat roep was. En dat was de landziekte. Aha. Ja. En dat was precies achter die kaaksbenen? Achter de kaaksbenen, want maar dat was een heel als dat in gedaan was, hè. Dat was een heel achter zijn kop, zo, hè. Aha. En dat was de landziekte. Oei. Ja, want ik, ik, ik zei dat ik hem dat zelf gezien in, en dan maar voet ze me dan niet worden van klappen, maar ja, de Pierre zijn weg ook, hè? Ja, dat is juist. Het is goed dat je het woord nog hebt onthouden. Een landziekte. De landziekte. Ja. Van Pierre. Maar dat dommer nog het niet vragen dan, hè? Als je dat wint van de kopziekte, ja? Ja, dat wil ik niet keer vragen. En als ik denk dat je graag zal ik het weten zeggen. En mocht er nog iets hebben over Oe en hoe je Oe inol en zo, dan ben je ons ook weten te zeggen, hè? Ja, ja, ja. Is goed. Ja. Bedankt de MVR. En maar goed luisteren, hè? Daar. En er is nog iemand. Hallo. Hallo. Jawel. Het is één Martijn, hè? Ja, ik hoor. Ja, dag Martijn. Lodeke en René, ja, dag, hè? Dag Martijn. Zeg, Lodeke, moet je dan een keer vertellen, hè? Zeg maar. Deze nacht een keer gaat in mijn bedden. Oei, oei. Hè? Kan een platte band. Ja. Zijn de vuil nog buiten? Nou, weten we niets, hè? Ja, kan een platte band. Het is niet gewoon... Ik kan niet meer zeggen net dat is een beetje mannenruis hè. Ja. De, mijn vrouw was niet content. Ja, niet Ik Je kort voldoende platte band Wat denk we zijn niet boete gewoon met de auto of niks hè. Je bent binnengebleven. We zijn binnengebleven hè. Ja. Oei. Zijn de vuil nog buiten? We gaan eens zoeken en wat er, wat er voor nog in bent. Ja, we dus zullen misschien de vuil een keer bellen ze bijd Ja, dat is mogelijk. je het? Goed, in orde. Bedankt, ja. Martijn. Bedankt, jongens. Opletteren dat we die platte band hè? Ja, in orde. Ja. <laughs> Ik wil eerst nog even terugkomen op de tekeningen waar Aldous het daar just over had. En hij sprak ook van een maquette. We ze zowel de tekening als de maquette. En dat, uh, doe maar zo pauze, daar is nou al zoveel gerief verloren gegaan. Hè. Dat, ja, dat weg is dat op groot vuil gegaan is, dat verroest is, dat meegegeven is met de voddenman, noem maar op, dat men dan bestaat omdat het in onbruik geworden is. Want als we maar na zien hoe dat mis op het land gesmeten werd, als er nog gemist werd, want het is allemaal vloeibaar, maar ze wat ze bezig zijn, dan kunnen we ons voorstellen dat die oh, primitieve voorwerpen, dat vroeger bezig bezig zijn, dat tabakas verdwenen is, gelijk die ook hier en zo. Ja. wat zie je dat nog hè? En daarmee eh, zat ik in één keer te pauzen, verdekken dat ze gedacht, Maurice, jong, wat dat gaat, dat je mokt hebt, dat maquette, dat is in zo'n stoot, hele zware karton, precies. Ah, dat is, dat zou nou vriendelijk interessant zijn, voor knutselijzen dat er wat anders zijn, en ik vind dan dan de geniëntstek, veel dat te maken. Je kunt dat te laten zien, dat is veel overzichtelijker als je het ziet, tegenover dat je het uitleggen, hoe het eruit ziet, en dat pakt niet veel plots. Dat zou ah, alleen dat is een grandioos gedacht voor je tal van voorwerpen die we al behandeld hebben, een keer te maken zo. Maar je moet er wel veel tijd en geduld voor hebben, ja. en ander voor zijn. En we hebben nu nog een brief gekregen van Albert van Beneden, van Krokenhoem, afkomstig, maar daar woont al een hele tijd in Krokenhoem. En dan is ons nog lang een brief uh, gestuurd, maar er zijn ook twee tekeningen bij. En daar noemt hij een baalamer. En dan een andere tekening, en daar schrijft hij onder alweel. Het is uh, geen pioche eigenlijk. Hij had er iemand dat al goed, een bailhamer. en dan een ouweel met een steel en een ijzeren voorwerp onderaan. Zo gelijk. Een groot bail, in dat zin. Een daarvoor. En hij doet een vertelling uit zijn kindertijd: dat er kinderen in de hollen gekroken waren, in kroken en daarmee uitgerokken. En uh, met lieren naar iemand te binnen en nog niet gelukt. En in duurde pompiers moeten komen. Misschien steekt dat in het archief van de pompiers. En uh, anders moet Daniel um, Orlé dat toch maar een keer noteren. Dat de pompiers van zijn lijven moeten trouwen. voor kinderen uit een boom Ik heb daarover Christine in een kinderfilm gezien ook. Dat gebeurde ook, als ik het goed vind. In de jaren twintig, schrijft. Langs de Dendermondse stierweg stond er grote olmen. Uh, bedankt meneer van beneden voor jou een brief en maar blijven luisteren en misschien krijgen we reactie op haar twee tekeningen. Want dat witte dat oude uh, dat gaat neemt, uh, dat zij ons zo niks direct, hè, Lode. Uh, wel, ik in wel eens zoet het in, in zo'n vorm. Ik moet uh, nog altijd een keer weerkomen komen op 17, 18, 19 en 20 van ons tekeningen, daar is nog niet op gereageerd. Als je dat boekje kunt verstalen legt, kun je toch een keer bellen, zelfs minstens dan nog nooit gebeld hebben. Want over zondag was ik eh, op de tentoonstelling van de Tiekenacademie en ik kom daar twee mensen van Mullum tegen, maar die zijn afkomstig van As. En die zeggen, wij lusteren elke zondag, maar wij bel niet op, want wij hebben geen telefoon. Ja, dat gebeurt ook. Maar er zijn toch zoveel mensen dat een telefoon hebben, en dat lusteren. En dat ons ervan aanspreken, links of rechts, maar gelegenheid, maar dat eigenlijk nooit bellen. Het is misschien een gelegenheid om dan een keer te bellen, nummer 17 en 18, 18 is misschien nog wat moeilijker, maar 17, er is dat allemaal nog gehad en gekost, en nummer 19 en 20 van deze wijk. Daar zullen me toch geile reactie op krijgen. Hallo. Ja, goeiemorgen. Ah, ja, dat en nog eens. Ja. ja, een kleine reactie. Ik ja. heb daar straks, als ik het goed begrepen heb, ja. gehoord dat die reek van 20 tanden, dat dat een oorreek is. Dat is onmogelijk. want als men ooi opreekt, in het gras dat afgemaaid is, daar kan, daar kun je niet rekenen met een reek van 20 standen, want dat hangt overal vast, ja. terwijl die ooi reekt. Dat ik zeg een oostreek is, dat loopt op de grond, als uh, oogst afgedaan is, dat zijn stoppelen ja, op ja. de grond, terwijl als ja. ooi afgedaan is. Ja dan ligt er nog een laagje, ja? en dat is, dat is geen grond dat, uh, ja. waar dat gras gestaan heeft, dat, daar ligt er nog, hoe zo, zou ik zeggen, hè? Uh, het, het omvergevallen gras ja, ja. is niet tot tegen de grond afgeschoren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus met die, met die ik kom niet in contact uh, Oostzaak, met die kundigheid, ja, ja, kundigheid dan niet afreken. Ja. Dat was mijn eerste reactie. Ja. Dan en, die, en waarmee dan, dan wel? was de gratinaat? Hoe zeg je? We werden de tand ook in haat. In haat, ja, ja. Gelegands in haat. Gelegands in haat. En was dat in zo'n tand of zes of acht? Ten oorzen. Een oogstreek is in ja. met 13 tanden. En een ooierreek, dat is met 8, 7, 6, 7, ja. 8, dat ja. hangt er zo ja. wat vanaf als de ja. boer dat zelf maakte ja. hoe groot dat zijn stuk koot was. Ja. Als het groot genoeg was deed er een tand of twee bij. Ja. Ja. Want hij ging dat dood zelf, zelf halen in de kant van de roet of in de kant ja, ja, ja. waar dat kon staan en dat was gewoonlijk S. Is een oud ja, ja, ja. dat afgezaagd werd. Dat ja. de aard mocht wegliggen of tweeën. En dan werd dat bewerkt in de winter. Als ze hem tijd genoeg had, ja. zou hij die wel gemakt hebben. Ja. En dat was een oerrijk. Dat was een oerrijk. Ja. Een oogstreek is dus met kortere tanden. Als een oerrijk. Een oerrijk ja. is met lange tanden. Ja. ja. Een oogstreek is met korte tanden. Juist. En die oogstrijk, dus voor het graan. Voor de ja. graan die afgebroken. De, ja, ja. de ja. aard die afgebroken waren. Ja. hier die in te rijken. Ja. Was die. Waren die tanden niet metaal? Nee, ook in, in oud. Ja. Dus je kon die in metaal kopen, maar dat ja. gaat niet goed. Als je met metaal gaat en je zit in de grond, dan gaat het dat niet. In in terwijl ja. een oude tand ja, ja. ging in de grond. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je kon die wel kopen in, in metaal. Ja. Maar een echte boer kocht dat niet. Ja. Bij ons zeiden ze dat tegen een Brusselse boer. Dat was winterwerk. Ja, <laughs> ja. die kocht zoiets. Ja, ja. Maar een echte boer niet. Ja. ja. Goed, dat is genoteerd. Dan dat tweede, ja. dat aksje, dat krabberken, Ja. Akkoord, maar uh, daar staat er, een, er bestaat er een die uh, smal, breed is, en daar zeggen ze een schoefelij tegen. Ja. ja. En een schoefelij, ja, van waar komt het woord, is dat trap moest gedaan zijn als die het bezig nu in de lente, uh, maar een beetje vuil in staat. Hè. Ja. Maar vuil mocht erin, pakte pak de schoefelij en gooit er een gedee. Ja. En met de schoevelij te pakken, dat is rap gedaan, hier en daar is stuk dus gevuil, met de schoevelij werd het geschoefeld. Want schoefelen, wat is dat? Rap overgaan. Ja. Niet nou zien. Juist, ja. overschoevelen. Ja. En ja. Dat, dat breed aksje, dat noemde men een schoeveler. Dus dat was breder dan wat we hebben gedaan. Ja, ja, zeker. Hè. Ja, laten we het zien, dat was toch, dat, dat toch de breedte, ongeveer de breedte van die reek, die op dat, die nummer... Wat nummer is die hè? 15. Ja. De, ja, ja. 16, die die rijk van dat Ongeveer die breedte. Oei. Was dat. En dat was zo zeer scherp. Ja? Want mijn vader die was er nogal rap bij om dat dan een keer met een veil goed te veilen, omdat je met die schoefelen rap kon gaan, dat de rap gedaan was, ja. over schoefelen kon. En hoe groot was dat blad, Piet? En ja, dat was de breedte van, uh, laten nu nu gezien of veel is. Uh, Hij staat dus een lat. Dan kan ik ongeveer zien hoe, hoe breed dat die lat is. Oh, dat is toch een uh, 10 centimeters was dat breed. Ja. Het blad. Ja. Maar dan de lengte, dat, het is te zeggen, je begrijpt wat ik bedoel, de ja, breedte ja. van die lat ja, was ja, ja. 10 centimeter, maar dan de lengte ervan was veel meer. Dat ja. was toch, ja, dat was toch een 30 centimeter. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En dat was de schoefeleer Dus dat was eigenlijk om rap vluchtig te kunnen werken? Rap, gauw, ja. Niet vluchtig te kunnen werken is, dat trap zo gedaan, zijn. gedaan. He, is. Dat, dat staat niet te veel vuil op, want als er veel ja. vuil op zo kun je dat in een schoeffeler niet. Juist, dan moet je een kabber pakken. Ja. ja. En daarvoor moest de grond ook tamelijk licht liggen. Ja. Ja, ja. En dan die nummer 19, dat is een messak. Dat is een messak, ja. ja, ja Daar zijn meshuk. het over eens. Ja. ja. ja. En dan die in 20. Ja. Ja, hier is thuis een discussie over geweest. Ja. Uh, mijn vrouw zegt dat het een, een, een schoenmakerzamer is. En uh, onze Jan kwam hier binnen en die zei ook direct: dat is een schoenmakersamer. Ik, ik ga nu mijn vrouw een keer geven, maar ik heb er een andere mening over. Ja, wij ook. Ik denk dat het een, een, een namer is en een, met een punt aan van een kassair. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, dat is het. Ja. Ja. het is een kassair uh, ja. Ja. ja, een kassaar. Ja. Ja, mijn vrouw zegt dat een schoenmakershamer zo is, maar dat, dat driehoekje dat er staat, hè? Ja. Dat driehoeks die die steel. Ja. ja. Dat wil dus zeggen dat er zwaar werk mee gedaan wordt. Ja, ja, ja. Want dat is verstevend. Die steel is daar verstevend. Ja. Tuurlijk dan. Ja, ja. Terwijl dat bij een schoenmakerzamer dan niet is. Ja. Maar dat kan al zijn dat er is hierop gelekt, hè? Maar, ja, maar, maar hij is, is al wel lichter geweest. Ik he. denk dat dat de naam is van, van een kassaier. Ja, ja, dat ja. denk ik ook. Ja dat, ja, dat moet het zijn: de kassaamer. Ja, de kassaamer, ja. De kassa. De uiver ja, ja, van een kassa. Ja. Nu eh, nog een kleine reactie op, op de weert. Misschien ja. dat hij daar zei. Dat is geen woord van ons streek, van, van de nestelen van een, van, een, ja, ja. van een Merel. Dat is niet van ons streek. Dat kan ergens van de streek van het Mechelse, maar niet bij ons. Ja. Nog hier, nog in het Ternatse, nog in het ja. en nog in het Selkse, zal gebruik nee. men die Was Wat dat als de langs beginnen rond te vliegen mee mijn stroe in Ullembek? Ah, Nestel, de. Nestel, ja. Hij begint te nestel. Zeg, Pieter, tijd denkt, maar nummer 17, wat zeg jij dat tegen? Dus die, die een bak waarmee dat je stuk dus kolen op het vuur giet... Ah, dat is een nullenbak. Nee, nee een nullenbak nee. niet. Een nullenbak is dat dat in het neveste steuf staat. Ja, ja. ja, zeker. Een Ja, Ik no heb no nog geen steun en ja. er staan nog u in. Ja, maar een nullenemer uh, ja. had toch niet... Uh, dat is het enige dat wij er tegen zijn, de ja? nullenemer. Mijn vrouw zegt dus ook, een nullenemer. Ja, de noelnemer was toch eigenlijk uit de vorm van een emmer, maar was die, was die niet ovaal nee, van ja, boven? Ja. ja, Ja, bij ons zeggen ze alleszins tegen dat wat erin staat, een nulnemer. Ja? Ja. ja? Ah ja. Het is toch nog een ander we hebben bloc. er nog andere termen voor. Ja. Kan zijn, maar dat ja. weet ik niet. Ja, en, en dan uh, nummer, want uh, daar hebben we niet over gehad, 18 dus, een, een soort Arduinenblok, uh, zegt u dat iets? Uh, een verke misschien. misschien, of uh, een verke kan het zijn. Hè? Ja, ja, dat wel, maar... Ofwel kan het een bak zijn waar de pier nooit drinken. Ja. Ja, en de koeien zullen zoeken. He. En de koeien, nou, wel, in ja. wel, de wat, Ja. Maar wat zegt u daartegen? tegen? Een drinkbak. Ja, ja. Ah, meer weet ik niet. Een drinkbak. Het is in Steens, hè. Ja, ja, in een steen. Ardoin. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, brute Ardoin gekad. Ja, ja, ja. Kan het kan vergestrokken zijn, het kan een, een, een, een drinkbak. Drink, bak, paas, ja, ik, hoor, ik denk he. dat het anders niet genoemd wordt. Nee. Ik heb me thuis ook anders nooit gehoord. Maar in uh, zo'n bakstuin niet in de wa, zo'n bakstuin aan de buurra zelf. Dat is te zwerven dat ergens in het veld naar de, naar de watervuren. Ja, ja, ja, ja. Daar is een ander materieel vee. Ja. Nou ben ik op mijn loem ook zo klappen, hè? Ja, nou... klappen. Ja, ja, dat is niet zo makkelijk, dat is geen zin probleem. Zin. <laughs> Bedankt. Goed. Piet, ja, ja wacht, is alles. Ja. Ja, ja de, Wij moeten mijn vrouw, mijn vrouw beantwoord bellen... ongeveer, ja. ja. Ja, we bellen daar nog wel. Ja. Want het is het einde van onze 229 ste aflevering van Direct van op Radio Viva. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het goede meewerken en zeer graag tot volgende zondag. Tot los de wijk Bedankt ook Jan voor de techniek.